Meneer van Brakel met het NOS Journaal. Een poging om het vastgelopen bij Wijk aan Zee vlot te trekken gaat nog niet volgens plan. De eerste poging om een sleepkabel van anderhalve kilometer vast te maken is mislukt. Er wordt nu een nieuwe poging gedaan, zodat mogelijk vannacht bij hoogwater het schip kan worden vlotgetrokken. Het KPD is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van het vastlopen van het Filipijnse schip. De politie gaat onder andere de kapitein verhoren. De tweede editie van The Voice of Holland is gewonnen door de 18-jarige Iris Kroes. De zangeres haar Drachten maakte bij de audities indruk doordat ze zichzelf begeleiden op een harp. Iris kreeg vanavond 51% van de stemmen, net iets meer dan Chris Hoordijk. Eerder op de avond vielen de finalisten Paul Turner en Erwin Nijhoff al af. De winnaar van De Voice of Holland krijgt een platencontract en een auto. In Amerika is de stemming over omstreden wetten tegen internetpiraterij uitgesteld. In de wetsvoorstellen staat dat de toegang wordt geblokkeerd tot buitenlandse sites die gestolen of illegale inhoud aanbieden. De stemming is uitgesteld nadat er veel kritiek op was gekomen, onder meer van eurocommissaris Kroes, die het op Twitter over slechte wetgeving heeft. Ze pleit voor een vrij en open internet. De Eredivisie is afgelopen avond hervat. ADO Den Haag speelde thuis met 3-3 gelijk tegen Roda JC. ADO nam drie keer een voorsprong, maar zag de ploeg uit Kerkeraden elke keer langs zij komen. Den Haag speler Vicenzo en Roda Spits Malki scoorden allebei twee keer. Beide ploegen blijven door het gelijke spel in de middenmoot. De Nederlandse waterpolo vrouwen hebben op het EK in Eindhoven ook hun tweede duel verloren. Hongarije won met 9-8. Nederland kan zich nog plaatsen voor de volgende fase van het toernooi. als het in de laatste groepswedstrijd wint van Groot-Brittannië. Het weer wisselend bewolkt en kans op een bui. in het noordoosten kan het glad worden.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 En found songs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 Zelf niet ieder al die jaren nooit geweest ik ben mezelf niet ieder al die jaren nooit geweest ik ben mezelf niet over nooit geweest ik ben mezelf niet op nooit geweest ik ben mezelf niet of nooit geweest ik ben mezelf niet nooit geweest www.zfmzandvoort.nl The pendulum swings Watch it count down To the end of the day The clock ticks Life away It's so unreal Didn't look out below Watch the time Go right out the window Trying to hold on to Didn't even know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 Ik ben altijd te glijden, slik, dat ben ik Ik ben altijd maar de koele, ik doe alles voor Dat ik jou was, gewoon een keertje jou was. Dat ik ook eens met een vrouw was, niet het kussen, maar het matras was. Wel juist dat ik jou was. Gewoon een dag zo zo was. Dat ik ook een beetje vrouw was. Vrouw was en klein was, klein was, je pin was maar het wijn.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 en bijna nog steeds bij was Ik niet de niks maar de tenzij was Ik niet de kiezel, maar de kei was Ik niet de honing, maar de bij was Ik niet de modder, maar de klei was Ik niet de vet, maar juist de sprei was Ik niet de maan, maar juist de tij was Ik niet de kassa, maar de rij was Ik niet de ragu, maar de pastij was De was Ik niet zo stoer, maar een zacht ei was Ik niet de plank, maar juist de strijd was Ik niet zo super, maar ook vrij was Ik niet de knuffel, maar het konijn was Ik niet de kus, maar de karij was Ik niet alleen, maar allebei was Ik niet zo ver, maar juist dit bij was En dat ik dan Jim het idols was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 ik ben nergens zonder jou Ik blijf jou te trouw, want door jou in de lucht in blauw Jij, ja, jou, wordt de lucht in blauw En ik ben nergens zonder jou Ik blijf jou altijd trouw, want door jou in de lucht in blauw Jij, ja, jou, wordt de lucht in blauw En ik ben nergens zonder jou Nee, nergens zonder jou Er is een arm om me heen Te veel mensen, toch alleen Wat goed moet dan gaan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 Op jouw bezit, oh daar, ben jij. oh daar, ben jij. oh daar, oh daar, in daar, oh daar, oh daar,